Gemeende geliefden, zingen van psalm 38 en daarvan het 21ste en het 22ste vers. Zie mij Heer, wien elk moet duchten tot uw vluchten, O mijn God, verlaat mij niet, blijf niet wegens mijn gebreken, Vergeweken toon, gij mijne, toon dat gij mijn rampen ziet. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schuts, Heer God der Goden, troost in oden. Grote hoorder van het gebed. Wij noemden u het 21e en 22e vers van Psalm 38.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 Wij noemden u Romeinen 7. Weet gij niet broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaat, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des man. Daarom dan indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal het een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Al dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dat mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus opdat gij zult worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn. Onder welke wij gehouden waren. Al dat wij dienen in nieuwigheid des geestes. En niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja ik kende de zonde niet. Dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Indien de wet niet zeide. Gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen, hebbende door het gebod, heeft, mij alle begeerlijk, heeft in mij alle begeerlijkheid gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat aan leven was, hetzelfde is mij ten dode bevonden. Want de zonde oorzaak genomen, hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij vergt. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede den dood, opdat de zonde bovenmate wie het zondigende door het gebod Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij dat is in mijn vlees geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het Goede te doen dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vindt dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bij ligt, want ik heb een vermaak in de wet gods naar een inwendige mens. Maar ik zie in een andere wet in mijn leden. Welke strijd tegen de wet mijns gemoed. En mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoede wets God. Maar met het vlees de wet der zonde. En vervolgens nog van de Belijdenis des Geloofs, artikel 4. Van de kanonieke boeken der Heilige Scripturen. Wij vervatten de Heilige Scripturen in twee boeken, des Oude en des Nieuwe Testaments. Welke zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden al dus geteld in de kerken van de boeken des Oude Testaments, de vijf boeken van Mozes te weten: Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, het boek van Jozua, de Richteren, Rut, twee boeken van Samuel en twee boeken der Koningen, twee boeken der Kronieken benaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, die drie boeken van Salomo, namelijk de spreuken, de prediker en het hooglied, de vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, met er zelfs klaagliederen, Ezekiel en Daniel, en voorts de andere twaalf kleine profeten, namelijk Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefania, Hagei, Zachariah, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes de handelingen der apostelen, de veertien brieven van de apostel Paulus, de weten aan de Romeinen, twee aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossensen, twee aan de Thessalonicenzen, twee aan Timotheus, aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreeën. De zeven brieven der andere apostelen te weten. De brief van Jacobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Onze hulp en onze verwa. Uh, voor dit avontuur is in de namen de dus sieren uh, die de demon en de aarde uit niets heeft voortgezet. Uh, Ik die je trouwal. Verkocht liggen onder de zonde Ja dat we slaven zijn van de dood En van de duivel En dat op weg reizen zijn naar een allesbeslissende En een neemereinde van eind En dan als bannelingen van u op aarde Die vervloekt is om ons en willen. Wel dat aan de nood is in onze ziel geopenbaard, mocht worden. Ja, dat is bekend gemaakt, mocht er worden aan onze grondslag. En die ligt in het stof. En we bewonen toch maar alleen het En dan met rechten op de bodem van de hel. En dan zijn er geen uitgangen van ons naar u toe. En in zulke ellendige toestanden. Altijd maar reizende en altijd maar trekkende naar die eeuwige bestemming. En ach, Heer, nu draagt Gij onze adem in uw handen. En als Gij ons leven afsnijdt, dan is het eeuwigheid. En wie zal er voor U kunnen bestaan buiten die bloedgerechte ja, van die een enige die je zelf geschonken hebt. Ja, van de eeuwigheid, hoog oh op. Buiten hem niemand kan bestaan. Mocht dat eens dus op onze zielen gebonden worden. Zodat we mochten leren sterven. Voordat het sterven wordt, ook oh op. Denkt het eens dus op onze harten de noodzakelijkheid om met die ene grote levensvraag altijd bezet mogen worden waar ik ooit tot God bekeer want dat is een onmogelijkheid van onze zijde maar het is mogelijk bij u en gij hebt om haar te spreken heren en het is er en te gebieden en het Gij je toch een arm met macht, en uw hand heeft groot vermogen. O God, dat het aan voor u mochten, jou leren verspelen. Om uit uw galop te worden door u, te bekwamertijd. Zie u op ons neder, ook in dit avond uren, ik de boven en wees ons nog eenmaal naar de grootheid uwer bare ik welke toch verklaard te liggen in die gezegende, in die dierbare wou die bloedbruidegom zijnder kerk Oh dat het er nog eens toegevoegd mocht worden tot de rood die eenmaal maalde zulle worden want geef hebt uw volle gehad Met een eenzijdige liefde En die zijn in de eeuwigheid geboren O Heer uit de zwangere moeder Van uw eeuwige zonder liefde Maar daar moeten we nu zelf bij behoren En dat moet hier aan deze zijde van het graf Zal dat geleerd en ervaren moeten worden in een weg van afsnijding en doding, om dan het leven in u te vinden. Maar het is een noodzakelijk, heren, voor een iegelijk onder, want we hebben toch een kostelijke ziel voor de al O, bind het nog eens op, en laat ons niet hulpeloos varen. O, wat de gemeente, in de onderscheidende leeftijd, Gij kent ze toch, heren. En dat we dan in dit avond vuren, Met die nood bij u mochten komen. Ach, wel ga je zijn nog eens een oren voor. En het opmerkend hoog Ja, kon het zijn nog eens in ons midden zijn. Het ligt alles zo diep verzonken En we hebben geen rechten en geen aanspraak. En we moeten telkens ervaren dat we zijn zo diep en stijl afhankelijk van de verdiening van uw lieve geest. En als gij die ons onthoudt, o heren, dat we toch geen rechten aanspraak hebben, dan hebben we nog niets te zeggen. Maar o, oh God onthoudt het ons niet, maar dat u nog eens door de rijen heen mag gaan en ons plaats maken voor uzelf. Dat het voor eeuwig te laat is en dat er geen plaats meer gemaakt kan worden. O gedenk zo uw volk in ons midden. Gij kent Seria, ja, hebt ze van eeuwigheid gekend in onderscheidene standen van uw leven. Ja, die u daarachterna schreeuwen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. En die het zelf niet meer kunnen bekijken. En die met hun eigen waarneming op de onherroepelijk ondergang toegaan. O God wil gij ze nog eens leiden. Ja op die weg des levens, naar die poorten des rechts. Om daar totaal onder te gaan in zichzelf. En het leven tot vanuit een ander. Ja, die dierbare manuel, o God, gedenk uw woord... Ga je hebt ze toch heren, zelf op die weg geplaatst. Maar mag ook alle gedenken, die nog voor eigen rekening voort en heen reizen. Ja, mag het uur daar binnen nog eens aanbreken, dat ze het leven in haar hand niet meer konden vinden, maar dat ze het voor u eens mochten verspelen. En dat de gebeden nog eens geboren mocht worden. Genaal, o oh God, genaal. Hoor toen een boeteling pleit. Maar is zullen we echt een boeteling moeten worden. En dan zal je onze mond open moeten breken. Want onze mond is vol van vergif. Want er komt niets vanaf de mensen zelf. Nee, heren, want er werd besteden. Hebben ze niet gekend. Maar het kan nog gebeuren. Het is nog niet te laat. En al oh, heren gedenk zo iegelijk. Ook dat ouderpaar in ons midden. Die geveertig jaar in de band des huwelijks verbonden het. Al oh, heren mocht hij een licht. is op een levenspad worden. Ja, mochten ze nog eens een beter huwelijk leren kennen. Van die lieve bloedbruis de grond. Oh, het is zo noodzakelijk. Maar dat ze dan met een dankbaar hart. En al de weldaden die gij ze nog geschongen. Toch ze ze nu mochten het eindigen, eer, Om u te herkennen voor al de zegeningen. Die gij nog zo vrijelijk geschonken, Maar gedenk ook hun kinderen. Ze hebben twee kinderen, en die kunnen ons niet verstaan. Nee, die hebben die gehoord, hebben ze niet ontvangen. Maar gij zei toch de machtige, gij toch maar te spreken en het is er. En gij hebt toch gezegd, Efata, wordt geholpen. En dat is nu noodzakelijk voor een onder, want we zijn allemaal blind en doof en dood. Voor onze doodstaat. Het zal in ons hart ook eens moeten klinken. vader. papa. Word geopend. O God, maar gij kan het nog doen. Schenk dat nog eens. Gedenk ook die moeders. Die je nog verrijkt hebt met een kind. Ja, in de uren der benauwdheid, altijd. In de uren de dood heb je geen leven genomen. Maar je hebt nog leven geschonden. Dat ze dan met die weldaden nu mochten eindigen. En die kinderen nog eens gevonden mochten worden in het boek des leven. In deze onschappelijke tijden waarin we leven. Al die donkerheid der tijden. De oordelen God zo laag hangen. En alleen leven we maar voor te weren. Wat wijst dat op onze diepe staat. Maar ah, Heer. Gedenk nog in uw lieve ruimte, de ook degene die in de ziekenhuizen verpleegd worden. Ja, die thuis verpleegd worden, die met ons meeluisteren, die van de gezondheidswegen niet mee meer kunnen komen. O heren gedenk uw kinderen, gij hebt er toch nog een volk onder. al die volk Al kunnen ze is het aan zelf niet bekijken, o, gij hebt ze toch gekend van heen gedenk de jeugd der gemeente en alles wat op uw zegen hoopt en mocht de raad der kerk onze oude met de medambroeder alweer wil ons sterken uitgraden in de strijd voor de waarheid om de vrede in de gemeente te mogen bewaren want waar vrede en liefde is, daar wil u toch zijn oog op. Maar bij twist en tweedracht. Dan gaat uw geest vertrekken. En dan zijn we aan onszelf overgelaten. Ah, heren. En er mogen we iets van beleefd hebben. Hoe arm dat is aan onszelf. Nee, heren. Gedeemd gemeente. Ook in genade zie je bond van boven en wees ons nog goed en nabij zodat de uitgangen van deze dag mochten juichen tot u heer, tot de verheerlijking van uw goddelijke deugden en tot zaligheid en stichting van uw arme volk op aarde en tot wederbaring van hetgeen dat nog voor eigen rekening leeft. We smeken het van u in de vergiffenis van zonden en om uw scherbom om Christus willen. Amen. Zingen we nu uit de negentiende persoon. Hij noemde Psalm 19, 4, 5 en 6. Deshere werd nogthans verspreid volmaaktere glans, terwijl zij het hart bekeerd. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid weer wat Gods bevel ons zegt vertoont ons heilig Recht en kan geen kwaad gedogen zijn wil die het hart verheugt hij is zuiverheid en deugd verricht de duister ogen het vijfde de zere vrees is rein. zij opent een fontein, van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare weer verspreidt, een straal van billigheid, daar zal onwaarheid zijn. is mens dom meer waard. dan fijnste goud op haar, niets kan haar glans verdoen. Zij streedt in het heilzaam toe, op streeling van het dan Den niet ver te vier, vijf en zes. En inmiddels krijgt u gelegenheid, uw liefde gaf af te zonderen, voor uw welbekende doelijden. Oh. Mijn geliefde medereiziger, naar de eeuwigheid. Vorige week zondag hebben we stilgestaan bij de eerste zondag. En daar kwam die alles overtreffende vraag naar ons persoonlijk toe. Wat is uw enige troon? in leven en ziel en lichaam hij zegt dat ik niet mijn want als ik mijn ben geliefd, dan ben ik de duivel en de zonde en de dood onderworpen. dat is mijn grondslag. dat mijn dat ellendige dat uitlandige wat is dan uw enige troost van mij? Beide leven leven en sterven. Dat ik niet mijn. O, die troost in rouw. Die troost in droefheid. Ja die troost in de uitlandigheid. Mijner zielen. In die afgescheiden staat. Van God. we vanmorgen beluisterd hebben. Ja, dat troosteloos. Dat moest geleid worden op de weg naar de vrijdag. Dat is dat voort. Die door ontdekkende, ontblotende en levendmakende genade geleerd hebben. Dat ze zijn troosteloos. Ellendig. En dat is niet statelijk mij. dat is niet voor ieder mens, maar dat is persoonlijk, dat is voor Godkerk. Maar waar komt dan de kerk vandaan? De kerken Godgeliefde, die is geboren uit de baarmoeder. Van God eeuwige liefde. voor dat aarde nederdom. Placht de kerkreis gisteren op. Van het vader het Om door dit raam het Door een weg van sterren, Door een weg van recht. Door een weg van ontdekking Geleid te worden. Maar de fonteinen de pijl, Jezus Christus, dan is God is mijn vader. Die niet wil, dat er een haar van mijn hoofd, op aarde zal vallen, zonder zijn hoofd. Dus alles wat God mij toeschikt, hier in dit tranendal, dat dat in mijn beste keer keren wil. En we wij bij stilgestaan gemeente. Of we die troost niet kennen. Wat wij er zijn op aarde. Dan zijn we de troosteloze. En dan zoeken we de troost in alle dingen. Die geen God en Christus zijn. Daar zoekt de mens troost. Zijn vermaagd. Zijn verdier. Maar nu moet hij die troost werken. Maar hoe zouden die troost gekend worden? Daar heeft God een weg. En dat is de weg der zaligheid. Dat is de weg van ontdekking. Maar daartoe zijn de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Tegenwoordig heb ik het ook gezegd. Springen de mensen over de ellendestrat heen. Dat zijn die mensen uit Ezekiel. Die springkaren. Met mensen Die springen. Die springen over de ellendestaat heen. Maar daar is nou net een Godkind wel zijn een portie van krijgt. Van de ellendestaat. Ja dat is nou net een Godkind op de aarde moet gaan doorlezen. wat die ellendestaat staat heen. Die afstand tot uitlandigheid. Dus. Gaan ze doorlezen. Zo we krijgen eerst. In de tweede zondag krijgen we de kennis der ellende, zondag 5. Zondag 3, die brengt ons bij de oorsprong der ellende. En zondag 4, die brengt ons bij de onafwendbaarheid van de ellende. Zodat die ont totaal ja die ons in de ellende verzonkenen, het uit moet roepen. Is er dan nog een weg? Om die wel verdiende straf te omgaan, Is die weg er nog? Ik heb vanmorgen gezegd, dan staan ze met haar handen aan de rood. Want dan wordt het een persoonlijke zaak in ons leven. Ik heb alles verzonken. Ik ben de dood onderworpen. Is er nog een mens? Zou het nog kunnen? Ja, zegt hij die, die weg. Naar de vrijstof. Voor een volk. Zou niet statelijk gemeente. Dat is niet voor alle mensen. Nee, dat is voor die doodslaan. Die zich doodschuldig kennen. Aan alle geboden van de wet. Komt dan de wet in de overtuiging volop nemen. Ook niet. De wet brengt ons. Als een tuchtmeester naar Christus. En daar krijgt hij de waarde. De bloedbreken. Daar komt hij in zijn volle kracht op de ziel af. In het recht. Waaruit kent ge dan die ellende? Waaruit kennen wij dan onze ongelukkige staat? Waarom kunnen we nog slapen, gemeente? Jonge mensen in ons midden. Waarom slapen we nog? Waarom? Waarom leggen we niet dag en nacht wakker? En God achterna te schrijven, weet je waarom? Omdat de mensen slaapt, de slaapt, de En dat zo eenmaal. De onderwerpelijke dood worden. Wie is er die te De, de dood die eens zal slapen. Kom gemeente. Wie redt de zielen van het graf. Nee. Niemand. Niemand wat is onze diepe ellende. Maar waar kennen we dan die ellende. En dan gaan we naar de tweede zondag. En wat zegt hij dan. En de derde vraag. Waar het kent gij uw ellendigheid? Wel uit de wet God. Maar daar zegt, vraag 4, wat eist de wet God van ons? En dan krijgen we het antwoord. Dat leert ons Christus in ene zomaar. Matthäus 22, vers 37 tot 40. Gij zult lief hebben de Heere uw hoofd. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grootste gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben. hebben. Als u zelf aan deze twee geboden, hangt de Hanse wet en de profeën. Dan komt vraag bij, kunt gij dit al voorkomelijk houden? Antwoord, Neen, ik. Want ik ben van nature geneigd. Op en mijn haast te halen. Tot zover Gelieden. Dat wil zeggen dat we door de bedieningen der wet moeten we de schuldbrief eens een keertje thuis krijgen. We moeten door de bedieningen der wet geleid worden naar de veroutmoediging. Om achter die veroutmoediging Om eens in het wonder weg te zakken. Wat Jeremia zei. Het zijn de goedertierenheden. Des Heere, Dat ik nog niet vernieuwd ben. Want de wet. Die ontdekt ons. Aan onze dodelijke. Ongelukkige staat. En dat opent voor ons wat? Dat we de ellendigste van alle schepselen zijn. Maar wat is nu gemeente de grootste ellende? Tussen al onze ellende. Tussen rouw, verdriet. Tussen scheiding, moeite, ziekte. Alle ellende die ons overkomt. Wat is nu onze grootste ellende? Dat wij onze ellende niet kennen. Waar is dat een gevolg van? Van de val in Adam. Zo hebben we hier een val gevolg. En wat zegt dan Jeremia? Die er al die gevolg gevolg van overtuigd is geworden. Want er staat hier... Waaruit kent gij uw ellende? Hij is er wel uit de wet God. En wat leert dan de ziel dat zo'n minna moorm aan zijn en een luipaard zijn vlekken kan veranderen zo min? Ja zo min, zijt gij die geleerd heeft kwaad te doen, kunt ge goed doen. Zo zo men hem armen zijn huis. Wat gaat hij hier leren? Dat hij vleeselijk verkocht is. Onder de zonde. Door de wet. En dan als een wet is een spiegel. En als we nu in de spiegel kijken gemeente. Dan zien we onszelf. Nou dat doen we toch iedere dag hoor. Als we morgen je bed komen, het eerste wat we doen is in de spiegel kijken. Ja, natuurlijk. Maar nu gaan we die spiegel het geest bekijken. Want de wet is geestel. En wat zien we dan? Dan zien we onze verwrongen gelaat. Dan zien we onze ongelijkheid tegenover de eigenschappen God. Want we zijn beelddragers maar als we nu een spiegel hier op het kerkhof zetten. Hier op het kerkhof. al staat die spiegel er nu duizend jaar. Er is niemand uit die graven die in die spiegel kijkt. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat de dood geen betrekking heeft op het leven. En dan zegt er 49, de 49ste persoon die zegt dat zo kostelijk. Hoewel zij weg niet is aan hij de En hij zich door zichzelf en dwaze ze moet vlij. dat is de mens. Stap echter voor, stap echter kruis, dat in de oudere wordt aangeschip op hetzelfde doof voor. De dood, maar de dood maait ook de kinderen leven op. Zij volgen hem als schapen naar het glop. En in de dag, de grote dag de tieren zal over hen de oprechte triënveren. Dat zijn wij, gemeente, dat zijn wij met ons armen nakroon. De we woord op hetzelfde pad. Tenzij het bij eenzijdig soeverein. Eén op godvonder. Onze ogen geopend voor, voor de geestelijkheid van zijn wet. Zodat we zien dat we wet overtreden zijn. Wat krijgen we dan nodig gemeente? Dan krijgen we een wetvervuller nodig. Een wetsvervuller. En is dat een engel? Nee, die kon dat niet doen. Was het Mozes? Nee, die kon het ook niet doen. Wie is het dan? Wie is dan die wetsvervuller? Dat is de wetgever. De wetgever zelf. Die de wet op zich gaat. Daar zegt de dichter van. Mijn ziel herdenkt met heilige weef. Jouw God met majesteit bekleedt. Zijn wet, niet Oude wet, zijn wet op hoore heet Dat Terwijl ze worden hoorde Zo God voort die krijgt de wet twee keer in twee. Denk er toch eens om gemeente, twee mannen. Hebben we hem wel eens in de eerste keer gehad. Deze wet. Volgens eens in de eerste maal. Ter aardige geplaatst. Om hem de tweede maal. In het stuk der op. Op Hof wij uw gewoon volbraken. Het is genaamd oh hoge gena Kinder, geloof in Christus kracht de wetvervuller de wetgever om die te doen uit dankbaarheid dat is de tweede maal in het stuk de heiligmaking maar dan zegt de vraag wat eist dan de wet van ons zal die wet die eist De wet geeft niet. Bij de wet is geen lopen en bieden. Nee, echt niet hoor. Nee, wij kunnen wel eens een beetje op de wereld. En een beetje lopen en bieden. Maar bij de wet niet. De wet is een volstrektheid. Dat is een volstrekte 100% procent te maken. Wat eisen. En dan krijgen we het antwoord. Van de grote wetgeest. Die hem zelf gegeven. Maar. Die uit het vrije genade. Ook de wet vervuller. Is geworden. Wat een wonder hè? Dat God wordt toch alleen maar verheerlijk. In zijn eigen werk volk van God. En van ons geen spetter erbij. Hoor. Nee geen traantje. Maar in zijn eigen werk. Daar wordt God maar in verheerlijk. In die wet vervuldigd, in die gezegende uh, van de vader, die geworden is uit de vrouw, geworden onder de wet. Dat degene die onder die wet lagen, onder die verdoemende kracht van de wet, verlost zouden worden van die wet. En wederom tot kinderen, tot kinderen aangenomen, eindig God, gemeente, we zouden zo blind moeten wijken. Blind weenen kinderen, omdat je God kwijt bent. Ja, daar zegt die oude dichter van, tweed kind der aarde ween. Omdat je haar dat wil zeggen een uitgestoten een afgesneden is. Ach, dat het dus op onze zielen gevonden moet worden, wat die wet werkelijk is. Want die wet, ja die zal onze dood eisen, die eind. En die eist ons te aan mij. En wat zegt hij dan? In het antwoord. Gij zult lief hebben de Heer uw God. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand. Dit is het eerste. En het grootste. En het tweede aan dit gelijk is. Zij zult uw naaste liefhebben, al u zelf is. En aan deze twee geboden, komt de, de wet en de Profeet. Dat zij kreeg. Want de eerste liefhebben, God boven alles, dat is de eerste taal. En uw naaste als u is, dat is de tweede taal. Hier hebben we de totale wet vertegenwoordigd. En wat leert dat nu om? Onze totale onmacht. Dat wij kunnen die wet niet volgen. Want dan moeten we eens kijken wat hij zegt. Dan zegt hij, ga je zo... Wat lief liefhebben. Met geheel wat Liefde. Is een mededeelbare eigenschap. God wordt gekend. In zijn wezen. In zijn namen. In zijn deugden. En in zijn persoon. Nu hebben we de onmededeelbare eigenschappen, dat zijn de onmededeelbare dingen. daar is niets van de. mens. Toen de titaniek verging, en de ouderen in ons midden die hebben dat natuurlijk geweten, maar toen de titaniek verging in de noordelijke ijswateren, en toen dat schip met zijn 1600 passagiers onderging, in volle kracht toen zaten er mensen die zaten kaarten spelen aan de tafel dat waren kostelijke vrienden die daar het heel leven samen geweest en die zouden nu samen de reis naar Amerika ondernemen over Newfoundland de noordelijke water maar toen het schip verging zijn er geweest die elkander de wouden afbijten, omdat ze plaats in de boot houden. Dat is een mens. Dat is een mens. Die beten elkaar, ze wat de keel af, omdat ze een plaats in de reddingsboot wilden. Dat is een mens. Dat kan je op slagvelden tegengekomen in tijden van oorlog. Wat een mens geworden is is een diepe val in Adam. Naast de duivel, het ellendigste meisje op de wereld. Ja, dat is tegenwoordig geen humanisme. Dat is de leer van Weersinga en Kuipen. Humanisme, nee, die liefde. Die liefde geur doet elk tot liefde open. Wat is dat voor een liefde? Dat is de waarachtige kennis. God. Daar begint het? En de kennis van God legt de zelfkennis bloot. Zo de berachtige Gods kennis. Die liefde geuren, doet elk tot liefde noemen. En dan de vereniging. De nauwe vereniging in de wil Gods om te berusten. In alles wat de Heer mij toeschikt. In de tranen Zondag 1. Want die katechisme zat goed voor God geleerd. Om te berusten. In alles wat de Heer in mij toeschikt. Zijn we er altijd mee eens gemeente. Met wat God ons toeschikt. Kunnen we er altijd ja en haam op zeggen. Of zouden we zijn als Elia. Die had het toch wel van God geleerd. Dat hij zei ik ben toen niet beter dan mijn vader we laten maar sterven. Want ik wil leven. Ik hoop er wel eens over te preken. Gemeente. Wat dat allemaal inhoudt. Ja dat berusten. Het staat hier in zondag heen. Dat berusten in Gods wil. En dat gehoorzaam zijn. Om dat maar weg te schenken. En terug te geven. Wat God van ons geeft. Wat hij zelf gegeven heeft. Zijn we het er dan zo goed mee eens. Waar blijft dan onze liefde. Nee gemeente. Dan ziet de ziel het toch wel. Als dat van hem eens geëist werd. Dat hij dat nooit kan voldoen. Waar rust de ziel dan in. Hij kan niet rusten. Hij kan niet rusten. Daarom wordt er wel eens gezegd, bij dat volgouw mijn ziel. Wat er gedes verslaafd. Wat zijt voor rustig in uw lot. Berust eens heer en alvade. Dat zijn die gangen. Hij doet wel haast uw heil zondaar. Maar dan moet de ziel helemaal vlak op aarde voor God leggen. En anders kan het nooit, gemeente. Wij zouden dan met een vuist naar de hemel staan. Dat is Gods woord, Ja, dat is die liefde. Omdat die zo diep gevallen is. Zo diep. Ja, de diepte van de val is nooit te peilen. Daaruit springen ze eroverheen. Want daar moeten ze in onderkomen. komen. Daar moeten ze in ondergaan, gemeente. Daar moeten ze gaan leren. Dat die diepte, ja dat die afgrond roept tot die afgrond. En daar is de diepte van de val. En dan moeten ze eroverheen natuurlijk, want daar willen ze niet in. Maar daar brengt God nu zijn kind. Waarom? Omdat ze zullen weten uit welke grote nood en dood dat God ze gered heeft. Maar in ziel treurt gedus, verslagen. Ja dan wordt het een beetje anders. En hij zegt hier nog. En dit is het eerste en het grootste gebod. Waar leidt dat de mens naartoe geliefde? Laten we het maar eerlijk zeggen. God moet eraan te pas komen gemeente. Want de wet, dat is de spiegel der zonde Die ontdekt, die ontdekte ziel tot aan zijn gronden toe. En dan moet God eraan te pas komen. Waar moet een ziel dan in hene In die grote vrijstad Christus. Maar daar kan die ziel niet komen heen. Want hij gaat op grond van recht. En hij is een wets overtreder. Wat moet hij dan hebben. Een wetsvervuller Die die wet voor hem vervuld heeft. Op grond van genade. Dan wordt genade. Van waarheid blij ontmoet. Bevreden met een kus. Van het recht begroet. Want daar gaat de mens onder. Ja, daar gaat hij helemaal onder. Met zijn bekering. Met zijn openbaring in Christus. Met zijn borg. Helemaal onder. Helemaal. Om in het recht. In de dood van de hoge priester. Om daar de vrijheid in te gaan. Gewasserd. In het land. God moet zichzelf openbaren. En de zon daar. Wederbaren. Anders komt er geen spaan van terecht. Echt niet gemeente. Dan gaan we met al onze godsdienst En met al onze uitgangen. Gaan we nog stil naar de eeuwige verdoemenis. Waaruit kent gij uw ellende. Wel uit de wet. En dan moeten we dat gaan leren. Oh, dan gaan we onze grondslag, die gaan we beleiden. En dan zegt die andere vraag. Maar, kunt gij dit allemaal volkomenlijk houden? Dan is het antwoord Nee. Want ik ben van nature geneigd. God. En mijn haast Te halen. Ja. Hier gemeente. Valt alles om. Daar valt de mens. Helemaal. Vlak op. Uit. Want denk er omdat die onderwijzer het goed van God geleerd Zuiver uit de gangen van het leven geleerd. En hier staat het: Van nature ben ik geneigd. Ben ik geneigd God en mijn haastige naaste te halen. Waar brengt het kattengeet ons nu in onze grond? Dat is mijn natuur. Geneigd. Na ontvangene genade. Na ontvangene genade. Ben ik geneigd. Om God en mijn naasten te haan. Dat staat tegenover liefde. Zo so dat is een doodsvrucht. Ja dat is een Adam. Brug. Omdat ik ben een adamiet. Dat is de vrucht. En daarom gebruikt God zijn weg. Om de ziel totaal op de aarde te krijgen. Dat hij markt, dat die behandelbaar is. Dat die niet met genade gaat pronken. Maar je hebt tegenwoordig mensen, je ontmoet ze wel eens in het leven. En die zijn zo goed bekeerd. Die zijn nooit van de plek. Ze hebben het altijd voor het grijpen. Mag je wel jaloers op zijn hoor. Op die mensen die het altijd kunnen bezien. Ze kunnen het altijd grijpen. Maar er was eens een man. Die stond op een schuit. Toen zegt die man. Hij zegt, hoe is het? Hij zegt, nou. Hij zegt, gisteren kon ik de toren zien van dat plaatje. Hij zegt, maar vanmorgen, zegt hij, kan ik de kant van het water niet zien. Hij zegt, hoe komt dat? Hij zegt, omdat het zo mistig is. Zo, zijn gezicht. Was totaal verblind door de mist. David. We zullen ze een stukje levenspraktijk op halen. David. Die zijn glazen. Die waren ook beslagen gemeente. Want hij zegt. één deze dagen. Zal ik in de handen van Saul nog omkomen. Toen had hij nog veel meer. Dacht hij met Saul. Hij was banger van Saul. Als van God. Dat is een mens. Zo wat moet er nu gebeuren? Door de wetsontdekking en ontblotinggemeente gemeente vallen de vijgenbladeren erop En wat gaat de ziel dan leren? De Levi die werd geboren voor Juda. Heb je wel eens over nagedacht? De Levi die werd geboren voordat Juda geboren werd. Dat moest Jacob ook leven. want levi dat was de onderhouder van de wet de levite en Judah dat was de wetsvervuller maar toen jacob op zijn sterren lag, toen kon hij maar levi de dood niet nee simeon alleen al niet in de gangen komen nee dat komt Nee, niet met Levi de dood. Nee, nee, dat kan niet. Judah! En dat kan ook niet. En toch was Judah was jonger als Levi. Ja, ja, waarachtig. De wet komt eerst. Tegenwoordig was allemaal bekeerd zonder de wet. ...maar ze zullen door de wet geoordeeld worden. En door Judah, maar dat kon ook niet. Want wat zag hij in Juda de bloedschande met Amar? Juda was niet alleen een vrouwenverkrachter... ...maar ook een wetsverkrachter. Want hij had gezegd tegen zijn knecht... ...als het waar is dat die vrouw in zwangerschap is... ...dan moest ze levend verbrand worden. Dat recht nam Juda in zijn handen... ...en dat recht had hij niet. Want toen moest zijn staf... ...en zijn zegoring, ...die moest hem schuldig verklaren. Alle oh, zit zoveel in gemeente. Wat een gang. Maar goed. Zo, dat kon ook niet. Maar toen zag Jacob Juda. En wat zag Jacob toen in Juda... Daar zag Jacob, Jacob. Kan je het begrijpen, gemeente? Daar zag hij wat hij was in zijn eigen kinderen. Want wat hij zelf was, vond hij in zijn kinderen terug. Hebben we dat ook wel eens ervaren. Dat onze lieve kinderen, die dragen ons beeld. Die hebben onze karaktertrek. En toen zag Jacob die Judah was, toen kon het ook niet meer. Maar toen kwam die door het geloof. Kijk, daar heb je nu de gang. Daar heb je nu de gang. Toen kwam God aan te pas. Toen moest Judah moest bovenkomen. Nee, Judah moest onderkomen. Want hij zei die Judah, gij zijt het. En dat bleef het bij nee, zegt die Judah, gij zijt het uit u. Uit u zal die woord komen, uit zijn geslacht, ja uit u de silo kom. Zolang zal de scepter van Juda niet wijken, totdat hij komt de silo kom. Wat zag hij nu, nu zag hij de wet te leven, maar hij zag de wetsvervuller in Juda. En dat is Christus gemeente, zo wat doet nu de wet? ...die drijft de ziel uit naar... ...naar Christus. O, die gangen zo vol roem heer... ...die zijn nu als een volk gebleken. Ja, maar dan dat bekommerde volk... ...want wij beginnen niet met Heer Jezus... ...nee, daar begint God ook niet mee. Nee, echt niet. Dat is ook alweer zo'n stelling van onze dagen. In de ene kant kun je lezen... Dat is de bloedtheorie van Christus logenen. En aan de andere kant beginnen ze met Christus. Beginnen ze de belofte in de handen te stoppen. Nou ik kan het hele graf van Barneveld wel voldragen met pakketjes. Maar die leggen er volgende week nog. En stop nu maar eens een stervende mens. Wat in de handen. Wat zou die er aan hebben. ik waar die stervende man komt. En dat ik weet dat zijn tijd nog 24 uur is. joh, hé, hey, ik heb een grote geddelijk voor je klaar. Ja hoor, dan kun je zo met aan en daar naartoe En de man heeft nog twee uur te leven. Sterven. Nee mensen. Maar als er bij die stervende man heen komt. En die zegt, ik heb een middel voor je. Is er dan nog een weg? Ja, dat heb ik voor je. En als dat middel dat zou baat hebben ook. Ja dan kon je je leven redden. Maar geloof me gerust dat die man dat antwoord. Ja natuurlijk. Waarom? Daar is plaats voor. Wat doet God? Die maakt plaats. Voor wie? Voor zijn eigen kind. En dat is Christus. Zou de Heere beginnen? Nee. Nee God begin niet met de Heere Jezus. Nee echt niet. Maar Gods volk, Die gaan die weg leren. Maar zo. Op die oude paden. Die kwam uit de eeuwigheid. Die oude paden. Waar de goede weg zijn. De weg des vredes. Die wordt geleerd op die oude paden. En wat zijn dat voor paden? Dan komt de ziel onder de bediening van de wet. En dan gaat die wet. Die gaat in de ziel leven. Want deze wetgemeente. Die is geestdoord. Geestdoord. Want er waren drie wetten. De ceremoniële wet. Die was heenwijzend. De politiewet. Die hebben wij ook. Daar wordt de maatschappij mee beschermd. Ja. De is er niet ook. En de tien geboden. Die is zedelijk. En eeuwigdurend. Wat is dan de ceremoniële wet. Dat was heenwijzend. Naar dat bloed. Dat bloed. Dat bloed dat altijd maar bloeide naar het bloed des land. Dat geslacht was. We worden de grondlegging der wereld. Een heenwijzing. Maar de tien gebouwd is geestelijk. Zou die moeders geestelijke waarde krijgen? En wat worden wij dan? Dan worden we wetsovertreders. Ja, van de buik af. Zou die wet die dringt die ziel op. Als God de mensen ogen opent, We hebben het vanmorgen gezegd. Dan slaat hij de hand in het haar. En hij zegt hij. Oh God. Ach, waar dan heen? Ja waar moet ik heen? Maar nu komt er een tijd in zijn leven. Dat hij die Christus gaat vinden. Waar zo in een weg van ondergaan. Als het recht gesproken wordt. Dan wordt de ziel aan de, de borg, Aan de ziel ontdekt. In zijn volle graaf Het kan wel in de belofte dat de ziel versterkt wordt. Op de weg naar de vrijstad. Dat kan. Als hij bij de levietensteden komt. Dan wordt hij al onderhouden. Maar hij heeft nog geen vrijspraak. Dan wordt Christus aan de zielen openbaar. In zijn volle graveerselen. Dat is tegenwoordig een rechtvaardigmaking. Ja dan zeggen ze ja. Maar die man is met drie ene God verzoen. Nou ze weten nergens span worden. Echt niet. Ik heb vanmorgen gezegd. In de dagen van Comrie van Noemde dat een witte raad. Een witte raad. Staat Gods volk erna. Ja, zeker staat Gods volk erna. Maar dat is nou de duisterheid der tijden. Er is geen doorbrekend werkgemeente. Het breekt niet meer door. De ziel loopt niet meer was. En waarom? Omdat ze niet meer gedraagd en gejaagd worden. En wordt gestuurd op te weg bij het Om in een drieëne God. Waarom? Dat is de rust voor de ziel. Daar rusten de vermoeide van kracht. En daar. Daar kunnen ze rusten waarin. In dat volbrachte werk. Van een drieëne God. En wat is dan de wet? Dan is de wet en wij. Dan zegt u lief heb ik u wet. Het is mijn betrok. Maar zo komt de wet niet in zondag 2. In zondag 2 komt de wet in het stuk der ontdekking. En in het stuk der ontdekking gemeente. Dan moet de mens volgens de wet sterven. Zo hebben we nu een wet der ontgronding en ontbloting. En totale afsnijding. Dat is de grondslag. Nu zal ik eens wat anders zeggen, gemeente. Wij in ons leven trachten de wet weg te werken. Er zijn twee manieren om in ons bestaan de wet weg te werken. Dat is dat als wij de wet weg kunnen werken... Dat is om de wet helemaal te vergeten. Dat is één. En de tweede plek is om de wet te vervullen. Maar, als wij de wet niet weg kunnen krijgen in ons leven, dan kan de wet ons wel wegkrijgen. Denk daar goed. Want de wet zal ons dood. Als wij niet voor die wet gedood worden. In degene die die wet volbracht heeft. Want die het dood van Christus ook gaat. Zou hij moeten in een ander komen. In die enige dood. Wij. In leven en sterren. Dat is die gezegende emanen. De God met ons. Ook in de wet. Daar moet het heen. Anders zal de wet, die zal ons wegslepen Al worstelen we nog zo. Maar de wet, die zal eenmaal voldaan moeten worden. Waarom? Omdat de wet is goddelijk. Zou je het nooit vergeten gemeente? De wet is door God gegeven. De wet is eeuwig. Is en blijft. Tot in de eeuwigheid. Waarom? Omdat de wet is een afstraling van de deugde God. En vooral komen de afstralingen van God's wet. In die deugd openbaar. In zijn vijf onmededeelbare eigenschappen. Dat weet de m'n katteke Zander wel. Dat is de wet. Zo, de wet is het afscheid van God zelf. Daarom is hij hezen en daarom is hij onbreekbaar. En daarom is hij recht. En zal nooit voldaan kunnen worden uit en van onszelf. Ik zal het nog eens anders zeggen. Omdat je duidelijk. Wanneer een mens sterft, Dan gaat hij door een nauw kanaal. Door een donkere nacht gaat hij naar het eeuwige licht. Daar komt hij in de zaal van Godrechters toe. Ja, dat kan je wel ontkennen. En je kan wel zeggen dat dat gewoon niet zo is, gemeente. Maar we kunnen het niet ontvangen. Dan wordt de ziel gesteld voor een God. Daar zal hij geoordeeld worden. Goed. Zo dan komt hij door dat nauwe kanaal. En dan staat hij aan het begin. Dan staat hij aan het eind van zijn leven. Aan het begin van zijn eindbestemming. En dan zal de ziel geoordeeld worden. Waarna? na de tien geboden. Zal hij krijgen met geen vreemde wet. Want hij kan de wet verstandig. Maar geestelijk al niet. Goed. Nu al de tranen. Houd dat de gemeente. Ik denk dat alsjeblieft de menerij. Al de tranen. Al de begebeden. Al de zuchten. Al de werkzaamheden van Godskerk op aarde. Van Adam tot nu toe. Die kunnen die schaal van Gods gerechtigheid geen winkie geven. Maar ene druppel bloed. Van die gezegende Emmanuel. Die doet die schaal doorslaan. Tot op de bodem toe. Daarom riep Ralph Urtkine. Toen die ingeleid werd in de bloedgerechtigheid van Christus. Die grote schot. Daar hebben we de gevangenis toen deze Urtkine. Ene druppel bloed van Christus. één druppel. Ja dat is genoeg. Voor vijf miljoen wereld zo voor rijkdom. Zag die man in het bloed van Christus. Dat bloed. Want in dat bloed van Christus. Is de wet over Zo dan kan de wet niet meer reizen, En dan kan de kerk op grond van recht. In de wet volbrengen. Zo die eeuwig. Zich in de wetgever. Verlustigen. Zo gaat de kerk. Maar hier komt het in het stuk. Der ellende. En nu was het geen engel. Het was geen Mozes, want de wet toen God hem gaf, toen beefde de aarde, goed verstaan gemeente, de aarde beefde, ja die zitterde, waarvan, van die goddelijke wetgeving. En de mensen, nou Gods kinderen, Gods volk, in het openbare verbond, allemaal geen levend Israël, wat deed het die? De bergen beent, ja de ingewanderd aarde waren beroerd. broer. Vanwege het maïstje. het groot met mij. En wat deden de kinderen zelf? Die stonden te dansen om aan goud Was een goud Zo dood is een mens. Tot aardebeen. En als ze tegen Mozes zei, spreek gij maar met de heer. Want wij kunnen niet bestaan. Nee, we kunnen niet bestaan. Wat een ervaring. We zouden zeggen, gemeente, als wij dat vanavond mocht ervaren, wat zouden we het voor God uitbrengen? Ja, om het gouden kalf. Hoe komt dat, gemeente? Omdat de genade God is een eenzijdige werking uit de soevereiniteit God. Dat breekt het niet. En wat breekt dan de mens? De liefde. De liefde. Want dan krijgt die overslag in ziel. Waarom? Omdat de liefde een mededeelbare eigenschap. Zo, die mededeelbare eigenschap, die wordt hier gedragen. Ja, daar hebben we wat van. En als God dan komt, dan slaat de liefde over in de overslag van de liefde. Wat dan? We krijgen zielzichter voor ons. Wie weet er wat van gemeen Het is noodzakelijk te We reizen allemaal naar de steden. Of is het wat de dichter zegt in de 49? is het zo. is het met ons wat er in de 49e persoon staat. Ja, dat willen we nu door ogenblik. zien. En dan met je allen. En dan is het de 49e persoon. En daarvan het vijfde Hoewel Hoe zijn weg. Niets is dan ijdelheid. En hij zichzelf door dwaze ogen. moet Wat echter het kroon. Dat in de ouderen wordt, behaag is op hetzelfde dood wat voort. De dood, de dood maait ook de kinderen leven op. Zij volgen hen, als schapen naar het grond. En in de dag, den grote dag te zien, zal over hen, oprecht. Ziele Voor God doorheen, doorheen, doorheen. Wat kan die man in totale armoede Maar het viel niet hoog al God, Als je dat is dat zo leven hebben zijn die grote dag. Die grote dag, de Heer, gemeen. Martijn, zou, zou het dan voor ons, zou dat waarheid moeten worden. Dat de heer ook onze naast, onze kinderen, in onze stappen voortgaat naar die eeuwige nacht. Waag nog tevreden de rust, voor jaren missiles opgezegd worden in dit meeste verre want wij zijn nog niet in de daarom. Nee, daar Nee, de die steeds nog dieper af. ik komt ook nog bij de oorsprong der Lengen. En dan bij de onafwendbaarheid van de ellende. Het is zo maar niet voor elkaar. Nee, echt. Het gaat eeuwigheid worden. En moet ik nu altijd zo Ja, dat is nou zo, ben ik nou. Altijd herinneren. Even als het komt tot de zaken der eeuwigheid. meisje, er is echt niet mee te spotten. Nee, echt niet. Daar is ook niet mee te slapen. En ook niet mee te zorgen. Want het wordt eeuwigheid. En er is de deur in het nacht. Maar we zien het hier. De grote dag is hier. Oh, dat God, het is op onze en dat er rust is opgezegd werd, in het meest zeg der ellende, in dat ellendige land. Want gij hebt, zegt de dichter, ellendige dat land. O gemeente, bereid door uw sterkel. O Israël, omverenigd, o als de ziel er iets van krijgt is. Van die opzoekende liefde. Maar ook die trouwe bij het blijven liefde. Ja, die eeuwige liefde. Als de zielen er iets van proeven. Dan zakt die maar weg. En het is maar zakken. En er zinkt die maar hij zakt maar. En waar die terecht zal komen, dat weet ik Maar die grote dag in de Al kan die de liefde op. Kan de zielen wel verteren. Waarom? Dat is de mededeelbaarheid zijn er liefde. Dat is in die gezegende maniel. En als dan die liefde in ons hart. Oh, als die eens overal krijgt. Ja, dan roepen ze uit in het huis. Als dan de schaduw al oh, die vliegen. Ja, dan wordt het licht. En dan wordt het waarheid. En dan zal het de zwaarheid in ons leven worden. Ja, dan gaan we die wet. Ja, die gaan we lief krijgen. Hoe lief heb ik die wet, zeg die maar ook. Omdat die wet, die is ook gebruikt als een tuchtmeester Tot een wet vervuller. Oh, als dat is in de ziel waar wordt Dan is het niet meer die wet, die wet. Nee, maar dan is het de wet. Want door die wet was de kennis der zonde. Door die wet werd ik ontdekt aan mijn vreemde. Aan mijn staat buiten. Goed. Ja door die wet werd ik ontdekt aan mijn grond. Ja. En nou door die wet heb ik Christus mogen leren kennen. Als de gifte des vader Uit het eenzijdige. Uit het soevereine. Oh daar zal in die grote dan. Die grote dag dieren, daar zullen oprechten, die zullen over en heersen. Daar is alle strijd ten en alle moeite en verdriet, daar rust de vermoeide van het O oh, die Job, ja die Job die kon het ook niet meer bekijken, maar toen zag hij dat over dood en grond, doodgraf heen naar die rust die er blijft voor dat van God die het voor de wet verspeeld heeft oh die wet ja die wet die wet God de tuchtmeester tot Christus de lijkt draad de zee die wet ja dan krijgt hij die wet wel eens niet. en als God nu ...en mens omwekt. Nou zullen we het eens dus een beetje bevindelijk doen. Ik heb nog wel even tijd. Als God nu die wet en mens omwekt. Wat doet dan een mens? Als God nu een mens op zijn levenspad tegenkomt. En dat hij met zijn leven vaststekt. En dat hij het voor God moet gaan verspelen. Wat doet hij dan? Krijgt hij dan dit ingebouwde direct om zijn nek hangen. Nee mensen, hou je maar op niet te praatjes. Dat hoef je mij echt niet te komen vertellen. Nee echt. Als God een mens ontdekt, wordt hij vele malen ontdekt aan zijn boezemschuld. als een boezemzonde. Daar ontdekt God een mens veel op de vergeet. En wat dat? Dat hij door die zonde, dat is een wetsartikel. Hij krijgt de volle wet. Tegenwoordig lopen ze overal maar overheen en tussendoor. Maar het zal bij God niet gaan. Echt die gemeente. Die mens staat op aarde. Met zijn allemaal zo. Want hij is openbaar gekomen zijn doodsvader. En om acht uur vanmorgen heeft hij zijn vrouw en kindertjes nog verlaten. En toen was alles nog rust en vrede. Zo ging die voort als oudere pas. Ging die voort. waarheen na die eeuwige nacht, zonder rust, hij ging maar voort. Tot dan. Totdat er wat gebeurde. Wat gebeurde er? Een ongeluk. Hij werd een doodslager. Hij werd een overspeler. Hij werd een vloeken. Ik weet niet wat God wil gebruiken mensen. Om je uit de wereld te trekken. Het is wel eens bij het sterven van je vader. Of bij het sterven van een kind. Of bij het sterven van een man. Dat wil God wel eens gebruiken. Ben, om achter de dood kleven te laten komen. Het is ook wel eens bij het sterven van een kind. Dat heb ik eens een keer in Amerika gehoord en ik moest ja, och. Ik zal niet zeggen dat hij met die man eens was, maar wat hij zei, daar lag toch veel in. Die man zei, als je naar Arizona komt op de plateaus, dat is Arizona staat en die hebben plateaus. En als je nu in de winter komt, dan is het onder in dat plateau, daar is gras. En er hebben ze dan 2.000, 3.000 schapen. Maar die schapen die breken dat gras in een paar weken tijd af. Zo dan moeten ze naar een hoger plateau om gras te vinden. Maar die schapen die durven niet langs dat nauwe bergpadje. Want dat zijn bergpaktjes. Daar rijdt geen auto hoor. Nee, er kan alleen maar een ezel op. En dan moeten ze langs die stijl afronden. Maar daar sterven ze van de honger. Wat doet dan die man? Dan neemt hij een schaap en dan neemt hij de twee lammetjes van het schaap. En die neemt hij onder zijn armen en dan drukt hij die lammetjes tegen hem aan. Zo dan gaan die lammetjes juist schreeuwen. En dan gaat hij dat bergpot. En dan komt dat moederschaap die gaat dat kleintjes achterna. En dan komt dat andere moederschaap die gaat dat schaap achterna. En die kleintjes maar schreeuwen. En dat schaap maar volgen, totdat ze zijn op een hogere plateau. Dat is lezen. En zo kan het wel eens zijn, gemeente, dat God een lammetje wegneemt om een schaap binnen te brengen. Dat kan je begrijpen. Maar als God een mens bekeert, en dan gaat hij ziel, wat gaat die nu doen? Nu gaat die ziel op God aanwekken. Die gaat beterschap beloven, die gaat de wet onderhoud. Ja, die kan het wel zo verbrengen dat er niemand meer iets tegen hem kan zeggen van die wet. Die kan de wet onderhouden, ja, als de rijker jongen is. En dan onderhoudt die wet. En dat kan nog zijn, dat de liefde van zijn hart maar Door de verdere ontdekking dat God met die ziel houdt, dan brengt God die geestelijkheid in. En als de geestelijkheid van de wet ook opbouwt dan valt zijn doodstaart om. Kijk, dan gaat die ziel met alles wat die beleefd heeft, gaat die om. Waarom? Zo min en maar maar in En dan heb je vlek. Oh, dan kan het wel eens in de zielen worden, midden in de nat. Nee, nee, nee, nee. Denk al uw hart. Gewoon, gewoon. Maak alleen vervolgen. Ja, daar gaat die man met al zijn ervaring, vlak voor daar, de geestelijkheid van de wet. Ik, ik ben u weer, uw, uw gekomen. Oh, dan gaat hij helemaal ondersteboven. En dan, en dan, dan is het genaar. Oh, Want hij ziet hij dat hij geen wet volbrengt, maar hij is een wets bestrijd. Zo dan moet die wet, die heeft hem gedreven waarheen. Naar de uitgangen van die grote wets volbrengen. Die roept tot de kerken toe. Komt allen tot mij. Komt tot mij. Gaat niet naar de wet. Gaat niet naar een dominee. Ga niet naar een kind van God, maar komt tot mij. Alles. Ja die vermoei en belastend zijn. Ik zal u mijn juk is zacht. Wat van de wet. Dat is niet te dragen. En mijn last is niet. Kom. Zodan nodigt hij die ziel. Die wordt uitgenodigd. Om tot hem te komen. En wat moet die ziel nu leren? Dat hij niet kan. Nu moet hij gaan leren dat hij niet kan. Want die wet die hij is zijn dood. Hij kan niet. Hij ligt gekonken, nee hij ligt machteloos. Gans hulpeloos tot hem gevlogen. Die zou hij de redder zijn. ellende, die uit land. Elendige. Gans hulpen. En daar ligt ze, Op het vlakke bestel. De denkende en er, er, ervarende en verwachtende wat. Dat hij voor eeuwig maar weg zal zien, En dan die grootheid. En die heiligheid God. Waarin. In het licht van de weg. En als die dat ziet. Nee. Kijk nee. Ik hoor nog eens een oud kind van God zeggen tegen mij. Die man was mijn in drieënig opgezoend. En die zei een keer tegen mij. Hij zegt toen, maar dat gebeurde, toen heb ik gezegd, oh nee, God, die hemel is te ruim. Die is te ruim. Nee, nee, dat was niet. Nee, dat pas niet. Nee, hij wil zeggen met zijn eigen woorden, oh God, daar heb ik je niet geloofd. Nee, dan krijg ik mijn er wel Maar toen hoefde het niet. Want toen werd hij gesteld in de blanke gerechtigheid van de bloedgerechtigheid van die gezegende manier. In die bloed, in die blanke gerechtigheid. Ja, daar kan die zwarte zon. Ja, die wordt daar gewassen. In het land. Door de weg. Daarom zie je gemeente van Barneveld. Dat de wet in de rechter weg gebracht tot de ziel. Is de wet een tuchtmeester tot Christus. Maar het is het behoud van de ziel. Daarom komt hij bij Christus. zo God die wet gebruikt. Maar als wij de wet in ons leven krijgen, dan werkt de wet op onze ondergang. Zouden zien we niets gaan als we gaan rechten naar de eeuwige dood. Dan gaat die uitleven wat we gisteren vanavond gezongen hebben. In de 38ste persoon. Zie mij heren, wie in elk moeder het recht tot uw vlucht. oh mijn. Verlaag. Kijk dat is een opgezocht goed. Ja dat zijn geen mensen die er nooit van geleerd hebben. Het is zo noodzakelijk gemeente. Dan moet dat gaan leren. En dan zegt de Heer. Waaruit kent ga je wel. Wel uit de wet gods. En wat eist dan de wet gods van ons. Dat we ons in Christus in ene somme. Wij zo Lief hebben de Heer uw God.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 dan komt de vraag die alles wegneemt kan, kunt gij dit voorkomelijk houden Nee, ik want ik ben vanuit geneigd, God en mijn te houden dat is onze grond. dat is het werk daar moeten we wederbaren worden door vrije genade en opgenomen in het genadeverbond. Door een God die mildelijk geeft en niet niet verwijderd om Christus. Amen. Wees nog genade. O Heer, we staan voor een nieuwe week, maar. Mocht het u wagen niemand onze door de koude handen doods weg te nemen. Maar wil gij ons gedenken, sparen en dragen. En wel mogen al, met uw lieve geest in ons midden arbeiden. O God, grijp ze nooit. Ja, die ten dode zijn opgeschreven. Oor en gedenk nog. Na de grootheid uw genade. Waar toch verklaart ligt in Jezus Christus. Die gezegende Emmanuel. Oor en gedenk. Om Christus willen. Amen. Onze slotzang zei, Psalm 119, en daarvan het laatste vers. Wij noemden u de 119e der Psalmen en daarvan het 88e vers. Geleven aan mijn ziel, dan loopt mij nog uw trouwen, Stuur mij hier recht bespoor, gelijk schaal heb ik gedwaald in droom, dat onbedacht zijn herder heen verloren. Hij zoekt uw knecht zo naar uw goed, want hij volhardt naar uw gewoon te horen, het laatste van de honderd negen. Thank <laughs> you.